zit Van der Linde met het NOS-journaal. De krijgsmacht wil een uitzondering op milieuregels. Defensie wil de komende jaren flink uitbreiden. Er moeten mensen bij, maar ook gebouwen en trainingslocaties. Dat is vaak ingewikkeld door regels rond geluidsoverlast of CO2-uitstoot. Het kabinet werkt aan een wet die uitzonderingen voor defensie mogelijk moeten maken... BBB-staatssecretaris Tuinman van Defensie erkent dat omwonenden meer overlast zullen ervaren. Volgens hem moeten we iets meer hinder accepteren om onze manier van leven te beschermen. Israëlische onderhandelaars hebben een voorstel gedaan aan Hamas voor een nieuwe wapenstilstand dat melden Israëlische bronnen aan persbureau Reuters. Volgens het voorstel zou Hamas de helft van de 24 gijzelaars vrijlaten die nog in leven zijn en daarnaast de helft van de lichamen van de 35 overleden gijzelaars teruggeven. In ruil daarvoor zou Israël 40 tot 50 dagen de wapens neerleggen. Hamas heeft nog niet gereageerd. Twaalf patiënten zijn een donornier misgelopen... vanwege een verkeerde software-update bij een donororganisatie. Mogelijk waren er wel organen beschikbaar, maar de patiënten kregen er geen bericht van. De organisatie heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Darters kunnen komend jaar meer geld winnen op de WK Darts. De prijzenpot voor de winnaar wordt verdubbeld naar 1 miljoen pond. Dat is mogelijk door de verkoop van tv-rechten door organisator PDC... Betrokkenen noemen het hoge prijzengeld tegenover de NOS in principe goed voor de sport, maar waarschuwen wel dat stijgen op de wereldranglijst moeilijker wordt. De lijst wordt bepaald door het gewonnen prijzengeld. Het WK had al ver uit de grootste prijzenpot en het verschil met andere toernooien wordt nu alleen groter. Het weer vanavond helder, het koelt flink af. Vannacht is er lichter vorst mogelijk in het binnenland. Morgen veel zon en wind uit het oosten, dan is het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Maximum Distortion DRUN! <laughs> het, er wat in. Maar kennen we die stem toch? Ja, bekende stem, ja. ja. Bekend, weet jij de stem? Stuur. Ja. Of een, of een briefkaart naar... Het ja, doet me ook een beetje denken aan die gast van 6 of Down. Ja, dat zou ook oh. nog eens kunnen. Ja, ik weet niet of die daar wat mee um, te maken heeft gehad. Maar. Je hoorde Napalm dead met The Great and the Good van het album Code Red of wat alweer. Ja. Twintig jaar oud is. Zo, jeetje. Ja, maar echt. Ja, voel ik me echt oud. ja. Welkom hmm. uh, terug. Welkom uh, uh, terug. Bij het tweede uur. Tweede uur. Ja, dus mocht je het tweede uur, dan als je denkt het tweede uur, dan heb je je klok vergeten ja. vooruit te zetten. Want nee, Dit ja. is inderdaad het tweede uur van ja. Play It Loud Underground. underground. Uh, mocht je het interview met Morgan gemist hebben? Die hebben we niet gemist. <laughs> hij was er niet. Nee, hij was er niet. Helaas. Helaas. Je hebt niks gemist. Nee, je hebt het ja. nog niet gemist. Nee. Er wordt er, er, er, er, volgt. <laughs> de, de, de, de Verbinding was slecht. Ja, <laughs> precies. Het ligt niet aan mij, het ligt nee, aan de verbinding. Ja, toch ook. Uh, ja, wat ik zei, je luistert naar Play It Loud, Underground. Mijn naam is Ben Veroda. Links van mij, rechts van jullie, Marcel Markuik. Yes, sir. Doe je ons Me. volgen op Instagram? Volg ons op Instagram. Graag. Mijn scherm is weer uitgevallen voordat ik het weer. Face ID, bla bla bla. Uh, ah, play misschien. It Loud, Lekker. Underground, ja, underscore, underscore. Dat is hem inderdaad. Dan, ja, ja, play it loud, underscore, underscore, underground, underground. ZFM. Ja, ja. Wat zei op, op. u? Play it loud, underscore, underscore, underground, ZFM. Yes. Of anders de Facebookpagina. Dat is een stukje makkelijker te volgen. Play it loud, at dus geschreven, at, hè, niet apenstaatje, maar at, at. ZFM is antwoord. Doe het, vinden we leuk. Yes. En dus dan blijf je op de hoogte van al het dan nieuws. verzoekjes en in die uh, ja. Die draaien we dan niet, maar je kan het altijd dus nee, we wel dat doen. Nee, maar al proberen. Ja, hoor. We Elk verzoekje is binnen. binnen hè? Ja, ja. We, we, we, we, welkom bedoel ik. Ja. Wel van uh, geen Frans Bauer. Uh, nee, Paul. dat verzoekjes nee, we verzoekjes willen, dat doen dus we niet. niet. Nee. nee. We willen alles <laughs> met gitaarwerk. Harde gitaar. gitaarwerk. Over harde gitaar gesproken. Ja. Deze meneer uit Schotland, oftewel uh, James McBain, is een uh, solo project. En als je denkt, hé, hey, die naam ken ik... dan weet je dat we het over Helripper hebben. Ah. Ja. ja, en dan gaan we even naar luisteren. Gaan we met het nummer Full Moon Witchery. All oh. oh, right. Oh. En met alleen een drummer en een gitarist... kan je behoorlijke herrie maken. Ja. Yeah. Al dus Inquisition uit oh. Colombia. Oh, dit was het nummer from Chaos They Came. En ze houden van lange albumtitels. Uh, Want dit kwam van het album. <laughs> Bloodshed Across the Empyrean Altar... Behind the Celestial Senate. Wauw. Wow. <laughs> Juist. Ja. <laughs> Ja, dat is inderdaad lang, Het past er ja. net op de zijkant van de cd. Lekker. Hele kleine lettertjes. Hele kleine lettertjes, inderdaad. Ja, dat vinden ze leuk. Ze ja. hebben altijd uh, lange titels. Oh, the jo. Flames of Infinity Black Before Creation. To the Divine Spirit of Satan of a Glorious Uni. En dat is zelfs afgekort, jongens. Ah, joh, jongen. Maar wel origineel. Ja, absoluut, ja. ja sowieso. Ik sowieso. Uh, ja. Nooit geweten dat ze daar trouwens vandaag kwamen. Colombia, zei je? Ja. Wow. Dat ja, weet ja. Colombia. <laughs> ik neem nog even een lijntje. Hoppakee. Let op de bananen. Ja. Um, van Colombia richting Zweden. Ja, ik kwam deze band in één keer tegen. Ik vond het een aparte naam. Ik denk yeah, this gift is a curse. Ja. Ik denk, het ze al wel. We nooit van woord. Ik ga het eens luisteren. Dat dacht schat. ik. Ja. Ja. Ja. Ja. Best, best lekker. Ja, ja. ja. ja. Hm. Nog een keer, <laughs> nog een keer. En toen had ik de cd's alweer aangeschaft. Ken je af, ze niet, dan ga je er nu even naar luisteren. Nu ga je daar een kennis mee maken. Ja, ja ik ook. Dus Dit uh, schift is een curs? Dit schift is een curs. Nou, koop het niet. uit Frankrijk afkomstige Merrimac met valse son. Ja. Dat. Ja. ja. Frankrijk ook weer gehad. Frankrijk. Ja, we Check. hebben aardig wat. Uh, ja, we reizen, reizen lekker. Zweden, Amerika, Nederland, Noorwegen, Griekenland, Duitsland, ja. Schotland. Heel wat landen zijn vertegenwoordigd vanavond. Great Britain. Great Britain, even. Ja. En nu uh, Frankrijk. Alweer Frankrijk. Oh ja, nee, net. Dat was Frankrijk. En volgens mij komt de volgende ook weer uit Frankrijk. Oh, kijk. Nou, nou. We gaan naar, uh, Colombia. Oeh. gezegd. Oh, huh? Ja, oh, die hadden we nog niet oh, genoemd. Nee, nee maar nee. inderdaad, ja, ook kijk. daar. Ja. Heb je je bingo-kaart vol? Dan, uh. <laughs> ja, mooi. Ja, dat. Um, <laughs> ja. ja. Uh, we gaan naar de volgende band die eigenlijk maar één nummer op Spotify hebt. Want ik denk dat nou. Spotify uh, de rest zich niet aan wil wagen, omdat de nou. meneer. Uh, vroeger nogal wat rechtse uh, cd'tjes heb uitgebracht. Ah. Dus ik uh, denk dat het een beetje verboden terrein is. Ja, dat zou kunnen, ja. Dus, uh, ik heb een wat, van een wat minder rechtse cd uh, een nummer gedaan. Mm -hmm. voor meneer Ad hominem. En het, uh, ja, je hebt uh, Anger Management. Want dit is het, de uh, Anger Syndrome. Oké. Okay. Die was wat anders. Ja. Yeah. En daar gaat die man een leuk verhaaltje over vertellen. Nee, Vertel. Met een bijpassend muziekje. Oké, okay. <laughs> nou, we gaan er naar luisteren, ik ben benieuwd. niet aan het einde gekomen van Player Loud Underground. We hebben nog ja. even te gaan. Ja, gelukkig wel. Maar ja, niet absoluut. Niet. Ik, ik, ik kreeg het fris, maar dat kan ook door de vorige plaats zijn gekomen. Met een <laughs> ja. uh, ijzige expeditie. Ja, ja, inderdaad. Je hoorde uit Duitsland Antrisch met de uh, Wanderationen. En okay. dat is vanuit uh, eigen beheer uitgebrachte EP. De tweede expeditie alweer. Ja. Maar het ziet er vrij fris uit als je ernaar ja, kijkt. Inderdaad, ja, inderdaad. is ook koud. Ja. Ze zien er ook uit als... Uh, een soort zeemannen... Zeemanslieden, ja. Soort... Ik zag het. Ja. Hoesje. Ja. Is wel grappig uit. Zeker. Leuk. Ook weer origineel. Absoluut. Zeker. Um, ik ga het weer zeggen... door het interview... wat niet is doorgegaan... hebben we tijd voor wat... bonus dingen... die eigenlijk niet zijn aangegeven op het... Uh, op le, de le Flyer. Nee, inderdaad. Want uh, ja... de Flyer was eigenlijk al klaar. Ja. En ja... <lacht> Dat dus. Ja. <lacht> uh, ja, we hebben ze al vaker gedraaid. En ah, ja. we hebben ze, ik draaide ze bijna iedere maand. Bijna wel, ja. En ze staan de laatste, Vrienden van de show. Hè. Vrienden van de show. We ja, hebben ook de een, was dat mijn eerste interview? Dat was jouw eerste was interview. Eerste interview. Ja. Lachen, ja, dat was mijn eerste interview. Ja. Wacht hè? Ja, dat is al een tijd geleden. Ja, dat denk ik. dat Vorig jaar was of zo ergens. Zoiets, ja. ja. Nog. Ik heb het natuurlijk over Hilt yeah. Uit Zweden. De band van Lachs en De vorige drummer van Marduk. Uh, ja, ik hoop dat het nog een beetje van de grond komt. Want ja, het platenlabel werkt niet echt mee, zeg. Nee. Laat ik het zo zeggen. Dat, uh, ze moeten gewoon beter gepromoot worden. En ja, ja. ik, wij doen ons best. Ja. En, uh, we gaan van de eerste CD van Valky, Valkyria. Wauw. Ga even het nummer. Vodurina, Lekker kort, lekker krachtig. Ja. Ja, daar staan ze bekend om, hè? Precies. Dus altijd lekker. Hartstikke idee. Komt. <middels> afgelopen was. Hè? Dan gaat hij nog even een stukje door. Ja, ja. Toen Chris Barnes nog bij Cannibal Corpse zat. Ja, dat is ook de discussie. Wie is nou beter? George Fisher? Of Chris Barnes? Ieder zijn keus. Maar hij maakt het niet zoveel uit. Eerlijk gezegd. Je ja. uh, de Cannibal Corpse met Pulverize van het album The Bleeding. Dat alweer in 19... Uh, <lacht> of <lacht> iets... 96 of zo? Ik heb geen nou, denk ik, denk ik. ik heb niet opgezocht dit keer. 1994. Uh, 94. 94. 94. Ja. Ja. Mooi ja. jaar. Toen is mijn... Ta, ta, ta. Ja, mocht je denken. Wat een leuke man. Nee, <laughs> ik ben helaas vorige week getrouwd. <laughs> ja. Dus ik zit er niet meer in. Nee. Ik, uh, helaas. Met mijn vrouw. Maar mijn vrouw sla... Ik vind het zo leuk om te zeggen. Ja, leuk hè. Mijn ja. vrouw. Ja, ik kan het ook zeggen. Is dat. Mijn vrouw ligt te slapen. Of ze oh. ligt nog stiekem mee te luisteren. Maar, dat kan. Ja, je kan met deze muziek in slaap vallen. Het kan. Het kan zeker, ja, absoluut. Het is mij ook gebeurd. En, uh, ja? Ja, zeker. Kort, rustig van. Niet net, toch? Nee. Nee, nee heel goed, heel hey, goed. vanavond niet. Dan ben ik wakker. <laughs> en dat is maar goed ook, want oh. jij hebt de concertagenda. Yes! Wat is er allemaal weer? The Play It Loud concertagenda. De Finse metal drummer Kai haito of Hato Drek onder de noemer Alone de wereld over met zijn eerste solotournee en komt op 2 april naar de Tivoli Vredenburg in Utrecht natuurlijk. Hato is bekend als drummer van de Finse symfonische metalband Nightwish, maar zijn muzikale cv is veel breder. Zo zit hij behalve in Nightwish ook in de power metal band Sun. en in de heropgerichte black metal formatie Darkwoods Might Be Trotted. Tijdens Alone laat Hato zijn uitgebreide percussieve vaardigheden zien en horen in een intieme setting, verwacht deze avond dus materiaal van eerder genoemde bands. Tickets zijn nog verkrijgbaar voor 28,85 euro... inclusief servicekosten. De Natuurlijk opende die avond om half acht... en de aanvang is om half negen, mocht je daar naartoe willen. En diezelfde avond kun je dus ook nog... naar de Raven Age. Want na tours met bands als Killswitch, Engage... Volbeat, Shinedown, Alter Bridge en Iron Maiden... komt de Britse metalband dus nu ook... voor een eigen headlineshow naar Patronaat... op woensdag 2 april. De band werd opgericht door gitarist George Harris... zoon van Iron Maiden-bassist Steve natuurlijk. Hoewel deze familieband... Uh, band, nee, band, uh, aanvankelijk extra aandacht genereerde, heeft uh, de Raven Age zich muzikaal zelfstandig bewezen. Hun stijl combineert klassieke en moderne metal-invloeden met een alternatieve rock-twist, wat resulteert in dynamische en melodieuze composities. Vind je dit wat? Dan kun je er nog naartoe. De tickets kosten 23,50 euro. De deuren openen die avond in, uh, om half acht. Lekker dichtbij dus. En de volgende dag uh, komt de Noorse multi-instrumentalist, uh, zanger Leo Moraccioli. Dat is de grote man natuurlijk achter het YouTube-kanaal Frogleap Met zo'n 4,8 miljoen abonnees. Die komt dus naar, uh, uh, wederom naar Tivoli, uh, Vredeburg en Utrecht. En hij speelt daar natuurlijk met zijn muzikale vrienden metalcoffers van grote hits. Zo haalde Moracciolo al Hello van Adele, Afrika van Toto en Feel Good Inc. van de Gorilla's. En ruim 400 andere hits door zijn metalen shredder. Sinds een paar jaar doet hij dit ook gelukkig live met zijn Frogleap Band. Ongetwijfeld komt het gezellige rondspingende witte konijn uit de video's... ook op 3 april naar de Tivoli in Vredeburg dus. De tekens zijn dus ook nog verkrijgbaar voor 31,25 euro... inclusief de servicekosten. Deuren openen om half acht en de aanvang is om half negen. En Greenleaf euh, bezit alles waar een liefhebber van Stoner Rock naar verlangt. Wervelende, gitaargedreven, soundscapes, mee. Slepende, bluesgeladen, vocalen en een goede portie fuzz. De band werd gevormd door bandleden uit Demon Cleaner en Dozer... maar hebben door de jaren heen veel gewisseld in bezetting. Hun laatste album, The Head and the Habit uit 2024, weet psychedelica en hardrock en metal blues te verweven tot een volwassen sound, waarmee ze een sprankeling mengsel van hardrock anthems afleveren. Op vrijdag 4 april komen ze naar de Effenaar in Eindhoven met de Vlaamse stoner rockers Van Gnome en Desert Rockers High Desert Queen Straight from Texas. De tickets kosten daarvoor 22,50. Daar openen de deuren om half acht en de aanvang is om 8 uur. En op zaterdag 5 april keert Grindhoven weer terug naar Dynamo in Eindhoven. Voor de 12e editie van het festival met General Surgery, Guinea Peak, Pul Pulmonary Fibrosis en nog vele andere. Tickets daar kosten 36,50 euro. In de voorverkoop en aan de deur 40 euro. Deuren openen om 3 uur. De aanvang van de show is om 4 uur als je daar naartoe wil. Lekker Porsche. Grindcore, misschien wat voor jou. bent. En zin in een Porsche underground black metal, dan moet jij daar zeker naartoe Ben. Dan kun je zaterdag ook 5 april dus naar Café de Jack. Is dan stukje rij ook in Eindhoven wederom. Daar treden Slashes Gods, Ourex en Nubi Vagant op. Uh, de tickets kosten slechts 15 euro, dus dat valt nog best mee. Ja, toch? De deuren openen om half acht. En de aanvang is om acht uur. En tot slot komt er een volle bak met de kant van Middelburg op. Dus wel een stukje rijden in de spit om precies te zijn. Dus onderstreep die datum in je agenda met de meest intense zwarte marker die je kunt vinden. Vier moddervette bands geselecteerd door Malt. ze zullen je oren laten bloeden en je nekspieren uitdagen. Van stoner tot doom via sludge richting black metal. En dit zijn Your Highness, Malt, The Fifth Alliance en Lomad. Daar kosten de tickets maar 13 euro. Dat is ook nog wel interessant. De deuren openen om half en de aanvang is om 8 uur. Uh, ik heb er nog een paar trouwens. Uh, boegbeeld van de gathering. Anneke Vergiersbergen komt op 6 april naar gebouw de T in de Berg op Zoom. Support komt van Ebony Bakrol. Tickets kosten 26,25 euro in de voorverkoop en 28,25 euro aan de deur. Deur openen die avond om half 8 en de aanvang is om 8 uur. Je kunt er dus nog bij zijn als je naar een mooi stemmetje van Anneke Vergiersbergen wil luisteren. En nu eh, bijna tot slot maak ik klaar voor een onvergetelijke avond in de Volte Sittard. Waarin drie absolute grootheden, deze is wel leuk trouwens, uit de metal scene op 6 april samen het podium betreden. Tales of the Triple Death brengt de brute kracht van death metal, de lump grooves van trash en de rauwe energie van pure metal in één exclusieve show. Met Benediction, Jungle Rod en Master op het programma wordt het een avond die je dus als metalfan niet mag missen. Verwacht varen riffs, donderende drums en performances vol passie en energie die je gegarandeerd van je sokken blazen. Tickets zijn dus nog verkrijgbaar voor 30 euro'tjes. De aanvang die avond is om 7 uur. En dat was hem weer voor deze avond. Mooi Toch verteld. een hoop, uh, ja toch, dacht ik ook. Hallo, ik hoor mezelf niet. Sta ik aan? Je bent er. Ja hoor, ik heb water. je aangezet. Ja. Ik hoor jou, maar ik hoor mij niet. Oh, nou, maar ik ben, Hallo! Je bent er toch echt? Ja. Nou ja, er zijn nog weer een hoop concerten waar jullie naartoe kunnen. Absoluut. Zeker. Er zijn nog wat afgelafde shows, uh, maar die... Uh, nou, noem die ook eens nog. Nee. ga ik niet noemen. <laughs> ik gaan toch niet door, dus wat, wat even nut. <laughs> we oh. gaan aan het einde van de avond alweer. Ja, we hebben er er nog een nummertje te gaan. Ja. ja. En dan lekker ook. En lekker. En ik, ja. ging, ik ging even kijken op een Spotify. Ja. En ik denk, hij staat wel bovenaan. Maar hij staat niet bovenaan. Nee, nah, ja, ja, daarom staat hij niet dan. bovenaan. Ja. Maar. We hebben hem maar. Ja, want. Nou, hij staat er twee keer in. Hij oh. staat... Uh, of de, de, van het ene album en het andere album. Ja. Het is zeg maar een soort verzamelalbum. Ja. Maar als je die bij elkaar optelt, dan staat die wel bovenaan. Oké, okay. we hebben ja. het over. Want huh. Hard work van Carcass. Alright. Nou, bedankt weer voor het luisteren, ja, iedereen. Voor het luisteren. Tot volgende week, tot volgende. Ja, wat mij betreft. Maand voor en mij. voor jou, tot volgende maand. En uh, Hornsdog, ik hoor hem al. Oh. Oh, daar komt hij, daar komt hij. Yeah! Volgende week, dus brand new met moi. Tot dan. Fijne avond. Hoi. Fijn avond.